Van 12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Bart van U definitief vervolgen voor de dood van Els Borst. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Oud-minister Borst werd in februari vorig jaar dood in haar garage gevonden. Nadat van u als verdachte van de moord op zijn zus was opgepakt en DNA moest afstaan, kon hij ook worden gelinkt aan de dood van oud-minister Borst. Het filmpje van de MH17-ramp dat gisteravond opdook is niet nieuw. Een deel daarvan werd drie dagen na de ramp ook al door de BBC uitgezonden. De beelden werden gisteravond uitgezonden door de Australische nieuwszender News Corp Australia en verspreid als nieuw. Vandaag is het een jaar geleden dat het vliegtuig werd neergehaald. Straks om twee uur begint in Nieuwegein een besloten herdenking. De haven van Rotterdam blijft groeien. De overslag steeg het afgelopen half jaar met bijna 7 procent. Dat is veel meer dan vorig jaar. Toen was het over het hele jaar 1 procent. Door de lage olieprijs is er veel handel in olie en Rotterdam profiteert daarvan. Britse gevechtspiloten hebben in Syrië doelen van islamitische staat gebombardeerd. Ook al is er geen steun in het parlement. De oppositie spreekt dan ook van minachting. De Britten mogen alleen boven Irak opereren. Premier Cameron en zijn minister van Defensie hebben het vaak gehad over een uitbreiding van de missie tegen IS. De drukste snelweg van Nederland is de A13 tussen knooppunt Ypenburg in Den Haag en de Stadhoudersweg in Rotterdam. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. De N33 tussen Assen en de Eemshaven is het rustigst. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat Utrecht de drukste provincie is... gevolgd door Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland. Tot besluit het weer. Veel zon en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 graden aan het strand tot 30 in het oosten. Morgen zo goed als droog en geregeld zon. Zondag kunnen er enkele buien vallen, maar de zon schijnt ook af en toe. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En daar zijn we dan. ja. ja. Hartelijk dank aan Henning Rukert voor twee uur. Water, toren, sport. Nou, weer, eh, dat betekent dat we nu nog twee uurtjes gaan eh, lunchen. Eh, lunchen ja. Ik zou benieuwd of die eh, Willem Bruis nog met bitterballen komt vandaag. <lacht> niet kleine, niet He? Wie het kleine niet eert. Hé? Wie het kleine niet eert, zei hij nog. Dus ik had zo eerst, nou, kleine bitterballen. Ja. Die eerder we wel. Bitterballen hoeven we niet zo groot te zijn, hoor. <lacht> He? Ja, zet zet hij een, een foto op, op Facebook weer Dus ga schaal bitterballen. En dat doet hij dan nog na de lunch ook, dus mosterd na de maaltijd. Ja, de Doel? mosterd hoeft van mij zo, en zo niet. Nee, voor mij ook niet. Maar uh, nou, Willem, als je luistert, bitterballen, lekker hoor. Verstellen. Goed, nou, dit is CFM Lunch, dames en heren, voor deze vrijdag. We gaan uh, natuurlijk uh, straks het Regio Nieuws met onze toets verder, hebben we ook weer een restaurantaanbieding vandaag? Ja, zeker. Oh, we hebben er weer een. Oh, wat ja, leuk. Hoor. Helemaal leuk. Nou, gewoon blijven luisteren, dames en heren. Want uh, zo gedurende uh, even voor half twee, dan hoort u dat. Dan hoort u, want kwart over één hebben we de weekendagenda natuurlijk. En daarna hoort u dan onze speciale aanbieding. Ja, leuk hoor. Leuk. Is het lekker eten wat ze krijgen deze week? Of? Nou, het, is niet, uh, het is na het eten. Na het, het is eten. geen mosterd na de maaltijd, maar iets anders. Iets anders na de maaltijd. Ja, oh, dat is lekker. Ja, nou, dat wordt weer gezellig dan. Dus, uh, nou ja, uh, u krijgt het uh, straks te horen, dames en heren. Uh, misschien doen we het wel dit uur al. We moeten wel eens even kijken, want dit uur kunnen, hebben we nog wel wat ruimte. Dus ja, we... ik wil zeggen, dat is misschien makkelijk. Ja, doen we het kwart voor één. Nou, ja. kwart voor één doen Hier. we het. Kwart voor één zetten we dat uh, erin. Dus dan uh, gaat toetu vertellen... Wat, wat deze week onze speciale lunchaanbieding is. Oeh, oeh, oeh. Oe. Spannend hoor. Heel erg spannend. Nou ja, zoals ik al zei, we hebben straks kwijt overheen natuurlijk uh, de weekend evenementagenda weekendagenda Als alles we mee zit met Joop van der Junior. En. Uh, nou ja, voor de rest heb ik gewoon weer heel veel muziek klaarstaan, weer. Ja oude dingen, alles was door elkaar heen. Uit alle jaargangen. We trekken ons niks aan van formats. Van u mag alleen maar de 60, 70, de 80, 90, weet ik veel. We draaien van, uh, 20, van 1930 tot 19... Uh, tot 2015, ja. Kuk de format, maar dan anders. Wat zeg je? Buk de format, maar dan ja, anders. Ja, zo, zo is dat. Die, die. Nou, zal ik daar maar een plaatje op zetten? Nou, helemaal leuk. Welke, waar ga je mee beginnen vandaag? Ik weet ik eigenlijk niet. Oh. Een nummer, nummer wat nog over is uit het vorige <laughs> uur: Kent Heat. On the road again. Oh, ik heb nog niet eens een 3-in-1 een erin gezet zie ik niet. Oeh, moet ik ook wel nog even gaan doen. Oeh.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 cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning, down the road I'm gone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 Strange to hear and see that someone so different is a soul.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 Nog een uh, leftover, zeg maar, van vorige uur. Hey Laat die ik altijd moet druiven, nee niet, kant, maar, uh, <laughs> ik maar... Gewoon vandaag niet aan toegekomen. <laughs> nou ja, dan nu maar even, maakt het uit. Hij zit er nog, dus hij heeft hem in ieder geval gehoord. Oké, okay, uh, uh, uh, Alain Clark samen met zijn papa. En uh, vorige week nog gesproken, Deen. Was heel gezellig op ons uh, uh, huwelijksfeestje, uh, daar was hij. Gezellig. En uh, nou ja, uh, leuk dan allemaal weer, weer een 7 te zien, Dane Clark, mijn goede oude vriend. Goed, oké, okay, uh, wat gaan we doen? Uh, een 3-1, volgens mij. Volgens mij heb ik een 3-1. Ja, volgens mij wel. Dus niet zo. Ja, zie je wel, ik heb een 3. En die is vandaag in dialect. 3-1, 1. Ja. Deze keer, een keer, normaal. De show is gedaan, de zaal is al slecht, de liefde is gegaan. Rood is paardjesjo in een kist, een half uurtje later rinkt wie door de mist. Mij gaat naar huis, bij mijn bol. We'll see each next Yeah. Op de en doe, Zet de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bet is reed erop en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die lurie nooit meer wat van. Zie nooit geen nood, nee, nee, nooit. Nooit meer oerend hard. Die gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend haat. Maar wie gaat doen? oe, oe, oe, oe, oe, oerend haat. Maar wie gaat oe, oe, oe. Dat was dan onze 3 en een van deze 17 juli 2015. Het is mooi weer geworden, het zag er vanmorgen even anders uit. Ik vond vanmorgen, verhuizing. In wat is het koud, maar nee, het is lekker geworden. Uh, het is, uh, nou, dat was dus normaal, hè? dat moest je even horen natuurlijk. Uh, met uh, de ballade van de muzikant Ali en uh, de, als laatste natuurlijk hun eerste grote hit Oerend Hart. Ja, nog één plaatje en dan gaan we zo over naar het regio alweer. Ja, tijd gaat snel. Oh ja, en natuurlijk onze collega even complimenten maken. Hè? Gisteren had hij een fotootje van bitterballen Ik zei, op, de, op onze Facebook-site. Wat hebben we nou een bitterballen? Wat hebben we nou een plaatje? Komt die gek ineens met kroketten binnen zitten. Kijk, dat zijn nou de goede collega's. Hé? Wat zei je? En ze ruiken heerlijk. Ja, dat zijn nou de goede collega's. <laughs> ja, dat zijn de echte collega's. Dankjewel, Willem. Dankjewel, Willem. Ik denk, ik dacht nog, hij heeft niet de lef, maar hij had de lef wel hoor. Samen met de dijk. We waren erbij en we keken er aan. zagen het gebeuren, lieten het begaan. We waren hard bezig, we waren te doen. Dat is er een van hen. Dat lossen ze zelf wel onderling op. Wij hebben zo ook al genoeg aan ons kop. En we waarderen onszelf zelf. Ja, een geweldige plaat van uh, de Dijk. Nieuwe single van het, uh, uh, van het album Allemansplein, uh, waar het vanaf komt. Lekker, een nieuwe single is het En het heet Niet de Lef. Nou, oké okay, dan. Zie voor Zandvoort en de regio. En dan gaan we naar het regio-nieuws Met onze toets. Jazeker, we hebben weer van alles bij elkaar gepuzzeld. Eens um, even kijken. Ja. Um, zag een stukje over in Haarlem over een motorrijder. Die zal zijn acrobatische stunten niet snel vergeten. Nadat hij gisteren voor de ogen van de politie een wheelie had gemaakt... waren de agenten onverbiddelijk en hij moest een rijbewijs inleveren. De band viel op omdat hij met zeer hoge snelheid door Haarlem-Schalkwijk reed. Toen de agent in de verdekt opgestelde auto zag dat hij zijn stuur optrok... en een stuk op één wiel reed, werd hij ook aangehouden. Ook de Belastingdienst controleerde de weggebruikers... En in totaal vijf mensen kregen een naheffing omdat zij al enige tijd in een auto met buitenlandskenteken rondreden zonder wegenbelasting te betalen. Dan nog een update van de auto die in de Teding van Berkhoutstraat geparkeerd stond, die in brand was geraakt. Uh, iets voor half drie kreeg de politie een melding dat er een auto in brand zou staan op de Teding van Berkhoutstraat. De omringende woningen zijn ontruimd omdat de auto te dicht op de woningen geparkeerd stond. Nadat de brand geblust was, konden de bewoners hun eigen woning weer binnen. Het is nog steeds niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie sluit brandstichting niet uit en er is een onderzoek gestart. En dan heemsteden. Op de vrijheidsdreef wordt het steeds kaler. Vannacht... Uh, heeft er, uh, uh, is er een hele brede tak van de kastanje afgebroken? Het is nogal gevaarlijk, want hij ligt uh, half over de weg, half over de stoep. Uh, door de kastanjeziekte geplaagde dreef toont steeds meer gaten in de bomenrij. In de bewuste nacht stak de wind de kop op en was er de aangetaste boom niet meer tegenop gewassen. Het waait ook vreselijk. Gelukkig was er op dat moment geen fietser of wandelaar op het pad aanwezig, anders waren de gevolgen misschien wel desastreus geweest. De gemeente haalt de boom uit veiligheidsoverwegingen neer. En dan de bibliotheek, die gaat met haar boeken naar zee. Tot en met 2 augustus van 12 tot 6 en op mooie avonden zelfs half 11 staan vijf kiosken op de boulevard de voorvaartje tussen Bouwers Palace en het Badhuisplein in Zandvoort. In deze pop-up winkeltjes verkopen de zandvoortsondernemers ondernemers hun toeristische producten. En een van de kiosken wordt bemand door de VVV van Zandvoort. Aan de achterzijde van deze kiosk heeft een openbare boekenkast... Onder, met onder andere bibliotheekboeken van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Die boeken zijn afgeschreven en die zijn gratis mee te nemen. En dan hebben we nog het weer voor vandaag en morgen. Ook nog of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en het kwik komt uit op zo'n 20 tot 23 graden. En daarbij staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Hij voelt trouwens meer dan vrij krachtig, maar dat terzijde. In de nacht is er afwisselend bewolking en opklaringen en daalt het kwik naar zo'n 15 graden. En daarbij staat een watige zuidwestenwind. Zaterdag is het zonnig en wordt het 18 tot 20 graden... met nog steeds die watige zuidwestenwind. Zondag zal de bewolking overheersen... en in de middag is er zelfs wat regen of een buitje mogelijk. Het wordt weer zo'n 18 tot 20 graden... en de wind is matig en komt uit het westen. Maandag kan het ook nog tegenvallen met wat regen... een vrij krachtige westenwind en een graad of 19. Dat was een weer, dus. Oh dus, een nummer dat natuurlijk uh, te maken had met die actie. Speak Now tegen seksueel geweld. After en het heette inderdaad Speak Now. En het heette uh, Walk on Water. Ik dacht dat het mijn één was die dat kon, Maar oké. Okay. Maar ja, ja. Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. So good. They stone you just like they said they would. They stone you. Stone. tijd. Hij werd verguist omdat hij elektrisch ging. En ook dan nog dit soort nummers. Nou, nah, dat kon natuurlijk helemaal niet. Nee, dat, uh, dat kon gewoon niet. Maar hij deed het gewoon. Bob had gewoon maling aan iedereen. En, laten we eerlijk wezen, nog een keer terecht ook. Zo is dat. Nou, het doet, uh, we, gaan, we moeten nog even een tuintje maken voor uh, ja, lekker, we in Zandvoort. Bedenken, lekker in Zandvoort. Ja, precies. Um, ik heb nou, weer contact gehad met iemand. Ja? En uh, deze week wordt dat Strand 21. Oh? De strand nummer 21 ligt onderaan het Centerparks Hotel. Ja? Bij uh, Patrick Berg naar beneden, zou ik maar zeggen. Ja? En um, daar, als je iets genuttigd hebt uh, qua eten... Mag je niet alleen dit komend weekend, maar gewoon het hele seizoen door. Zo! Uh, als je vertelt dat je CFM luisteraar bent, vraag om een gratis kopje koffie toe. Nou, dat is toch wel even ja, lekker. Even lekker lief, hè? Dat is even lekker natuurlijk. Ja, He? je was meteen zo enthousiast dat hij zei. Uh, niet alleen het weekend, maar gewoon het hele, oh, hele seizoen. seizoen. Dus als u gewoon yes. uh, daar wat genuttigd heeft en uh, dus uh, lekker. En u zegt dan ook nog dat u luisteraar bent naar CFM. Dat kunt u natuurlijk alleen maar vertellen als u luistert. <lacht> Dan krijgt u dus een koffie. Nou, ik vind dat een leuke avond. Ja, lief hoor. toch? Ja, is dat zover lopen is hier vandaan? Dan schiet ik er nog een af. <laughs> oh nee, ik ben gaan luisteren Nou, je waait nu wat strand af hoor, hè? Ja, ik, ik luister helemaal niet natuurlijk. Dat, ik luister <laughs> helemaal niet naar C&M. Oh nee, wil jij echt. Ja, je luistert ook? Je hebt gisteren ook gekeken, of van de week, s'avond. Ja, dan heb ik je gesnapt. Ja, precies. Ah, ah, ah. Dus ben je ook luisteraar. Oh. Ja, dan heb ik je nog gesnapt. Ja, zag ik jou ja, ook. hij was euh... even gezellig bij Jacques op bezoek. Ja, ik zag het. Helemaal leuk. Ik dacht, nou, Toet gaat vreemd. Dacht nee. ik nog. Maar ja, gelukkig was je vriend erbij, dus ik, kon, nou, ik had niks te vrezen. Nee, precies. Ik had mezelf ook niks voorgesteld, dus ja, dat ga je niet vrezen. Al, al, al, ja, maar de valse naam zeker. Nou, eh, Stromtent 21, dus lekker in Zandvoort. En eh, daar krijgt u dus een gratis kopje koffie. Nadat u eh, iets eh, gegeten heeft, verval. Eh, als u zegt dat u luisteraar bent, nou, zie je van lunch. Jawel, dan komt dat helemaal goed. Ik denk dat Albert Janos eerst dus middag heen gaat. Je houdt wel van gratis dingen. Oh, moet je wel binnen drinken dit keer, hè? Oh ja. Je waait echt van het strand af. Ah, want achter de schermen valt het best mee. Nou, lekker doet, Gezellig. We moeten nog even een jingeltje maken. Ervoor. Een jingletje, Maar ja, dat gaan komt, we doen. komt allemaal goed. Ja. ja, komt allemaal goed. Nou, dan ga ik mooi een plaatje draaien. Dat is Rod Stewart. Oorspronkelijk van Chris Farlow. De stereophonics hebben het ook nog opgenomen. Ik vind dit de mooiste. Handbags and Gladrags. Oh nee, het is van Michael Dabo. Laat het Nee, moet ik het goed zeggen? Michael yeah, Dabo schreef het. the road. Trying to make the other side. A young girl growing old Trying to make herself a blind a young man Sixpence for your sake And take a bottle Full of rye Four and twenty Blackbirds in a zei het al, de eerste, een bekende versie is van Chris Farlow. En er werd geschreven door Michael Dabo. Die hoort nog bij Manfred Manson. En er is ook nog een modernere versie van de Stereophonics. Maar die lijkt heel erg op die van Rod Stewart. Maar dit was Rod Stewart. En vind ik persoonlijk de mooiste. Maar, die ben ik. He? Prachtige plaat. Handbags en rags. Zo, nou lekker dan hoor. Handbags en gladracks. En uh, we, gaan, uh, we gaan verder met de nieuwe van Direct. En dat is ook een te gekke plaat trouwens. Move On heet hij. Actueler dan ooit. Ondanks dat iemand vorige week andere opmerkingen geplaatst. heeft. Uh, <lacht> ja. Oh, van, uh, die draait alleen maar Beatles en Stones. Nou, uh, sorry, maar uh, dit is een hele actuele. De nieuwe single van Direct, geweldige plaat trouwens, is pas uitgekomen. Dus uh, wat nou, Beatles en Stones? Hé, huh? wat nou? Zo, so, oké. Okay. Op zich is oh, er nee, niks nee, mis mee. Nee, daar is helemaal niks mis mee zelfs. Uh, dat is helemaal niks meer. Uh, ik net even, kreeg net even een berichtje van mijn ex. Mijn ex stuurde me net een berichtje die zei: Je kunt mijn nummer verwijderen. Teruggeschreven. Wie is dit? <tiedert> ja, je maakt ze mee hier, hè? Nou, even als opvullertje die jullie allemaal brothers bent met Jessica en uh, tot het nieuws van uh, 1 uur. En dan komen we straks uh, terug. En uh, zoek jij maar even of je op internet kan vinden kroketten. Vind ik wel leuk, van Wim Sonneveld. Gaan we die speciaal voor Willem even draaien. Kroketten. Jan ja, doet het vuur maar uit onder de kroketten. Dat wordt niks vanavond. Nou. Oké, okay, we gaan naar het nieuws en het weer van 1 uur. Het schiet het op, hè. Ja. Nou, tot zo dus.